En vanuit Utrecht naar Amersfoort moet je ook nog veel geduld hebben. Tussen klopend Rijns-Weert en Leusden rijdt het nog langzaam. Bij het daarna nog drukte op de A4 vanuit Amsterdam... tussen Rudolf Arendsveen en de Rijndijk, 5 kilometer. En in het midden van het land een opvallende file op de A50... vanuit Oost naar arnhem tussen het Bankhoef en het Valburg, 5 kilometer. Wauw, is dat je nieuwe Ferrari, pap? Mag ik er eens mee rijden? Nou... Uh, alsjeblieft, pap. Oké, okay, oké. Okay. Rij maar een klein stukje achteruit. En, en los! Verzamel de zes nieuwe Ferrari modelauto's met dynamische Shell V-Power Double Speed. Voor de kracht om te racen en te versnellen. Voor maar één euro bij een tank Shell V-Power. Dit is te gek, pap. Bedankt. Oh, had ik gezegd dat je mocht houden? Shell. Made to move. Deze actie geldt zolang de voorraad strekt minimaal 30 liter per tankbeurt. Niemand dacht dat het mogelijk was. Maar vandaag is het de realiteit. Binnen 20 seconden uw ideale doelgroep selecteren op marktselect.nl. Profiteer nu van de spectaculaire aanbieding. Marktselect. Leads to business. Hier is Toyota Business News voor de zakelijke automobilist. De nieuwe Toyota RAV4 is een revolution. Two-wheel drive en four-wheel drive in één. En heel veel ruimte. Nu de Business Edition met geïntegreerd navigatiesysteem. U liest al eraf voor vanaf 499 euro per maand. Zie de Business Editions op Toyota.nl. Selecteer nu 1000 mailadressen voor 90 euro. Market select, Lead to Business. Wie een huis wil kopen, zoekt een aantrekkelijke hypotheek. Een hypotheek die aansluit bij uw wensen en persoonlijke situatie. Hypotheken van ABN AMRO zijn flexibel en kennen veel mogelijkheden. Waarbij u nu ook nog eens tot 30 jaar lang rentevoordeel geniet. Kijk op abnamro.nl-rentevoordeel. Meer mogelijk maken. ABN AMRO. Bij de stoplichten rechtdoor. Na 100 meter links afslaan. Door de schuifdeur van het tankstation. Bij de koffie links aanhouden. U passeert de verse melk. Plaats van bestemming bereikt. Nieuw in het koelschap. Café Fresco. De lekkere ijskoude koffiedrank voor onderweg. Van Douwe, Egberts en Campina. ABN AMRO-hypotheken zijn ook verkrijgbaar... via de bij ons aangesloten tussenpersonen. Meer mogelijk maken. ABN AMRO. Investeren in business software? Alleen als mijn projectadministratie dan beter loopt. Dat is toch logisch? Oh ja? Ja. Met AccountView heb je en je projecten en je financiële administratie op orde. So Kijk op accountview.nl You Give Me Something is de prachtige single van James Morrison. You Give Me Something vind je op zijn debuutalbum Undiscovered. James Morrison. Nu verkrijgbaar bij Van Leest en Free Recordshop. Logisch denken in business software. Oh, Kijk op accountview.nl. Een topauto. Mijn golf. Verkocht met zes maanden garantie. Nieuw van Autotrust. Garantie op particuliere occasions. Kijk op autotrust.nl. De Volkskrant organiseert de politieke aandelenmarkt. Lees deze zaterdag hoe u meedoet en geld verdient aan de komende verkiezingen. Verder in het magazine een uitgebreid interview met onze vrouw in New York, Arjaan Hirschiali. En er is deze week een woon special. Hoe maakt u kans op een designstoel van Piet Hein eek Lees het in de Volkskrant op zaterdag. 3FM. Real music, real people. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Radio. En nu... Extra! Oh, sorry dat ik stoor, maar uh, ze zijn buiten wielklemmen aan het uitdelen. Nee, eh... Uh... Ja, en volgens mij zijn ze bezig met jouw auto. Oh, fuck! Zet ze... Auto, auto! Nee. En, en wie zegt er nu Extra Weekend dan? Ben je auto? Je bent... Extra Weekend! Gerard en Michiel! Make it to heaven, me! A little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more mind, a little less fun. A little less mind, a little more spark. Close your mouth and open up your heart. We. Really, really. die Elvis. Wat zeg je nou? Nee, oké. <laughs> Elvis Presley. <laughs> Junkie XL. En Lulles God Conversation. Samme. Het is, uh, <laughs> nou, is, <laughs> is het nu alweer is een nu Het is nu alweer gezet. Eh, eh, wie Elf... was die man met die ontzettend slechte woord met over... Ik heb een zoon die Elvis. Dat was uh, En uh, Wie hier loopt er al minstens een dag lang in zeer gewaagd ondergoed rond hier in de studio. Pardon? Feester. En als je dat er bij elkaar zet, dan heb je vrijdagavond tussen zeven en tien... een nou ja, trouwens, gaat morgen die barbecue nog bij jou door in de achtertuin, meneer? Ja, zeker wel. Die barbecue is al geïnstalleerd, alleen gaat het ineens heel erg hard regenen. Ja, kan ik er wat aan doen? Nou, we gaan morgen gezellig met z'n tweeën in jouw achtertuin staan eten. Heel ja, ja, fijn. Uh, nog even één ding. Ja? Uh, of je binnenkort met mij me mee aan her-examen, meneer? Nou, als je goed naar mijn kledingkeuze van deze dag kijkt, dan ben ik daar helemaal niet op gekleed, meneer. Feestruin! <laughs> Dus binnenkort is het niet gezellig kijken naar herkzamen op Nederland 1, 2 of 3, daar zit nee. de nee, het dan. Nee, dat moet helemaal niks. Ja. Maar 3FN! Wat er wel aan de hand is, het no. is Mieke! heb ik al logo gezegd al? Chili peppers. And tell me, baby. Is het al tijd voor bier, joh? Het is tijd voor een goudgele rakker, Gerard. Dat heet een goudgele rakker hè, bij jou thuis. Ja, nou, dat is echt een grootste cliché. Uh... Ik vind het is verschrikkelijk, mag je dat zeggen? Dat een goudgele rakker, dat zeg je niet meer oh, aan het midden. is een goudgele rakker voor je. Doe mij maar we proost? Is het al tijd om te proosten ook op uh, de week? Ho Hoogtijd zelfs. Eén biertje dan. <laughs> en weer zo'n slechte grap. Nou, proost. Ja. Mmm. Mm. Gewoon oh, lekker, zeg. En pak lekker beter. Nou, nou. <laughs> Zo. Het is uh, kwart over zeven geweest. Tijd voor een nieuwe aflevering van... De Wildplik! Nee, die gaan we zo meteen doen. Het is namelijk uh, extra weekend. Nee, die Wildplik komt zo. Ja. Uh, is het tijd voor inhoudsopgave? al? Uh... Uh, ach, ja, laat me doen. Want of dan hebben we zelf eerst, ook een e beetje een idee. Of moet even de week doornemen, nog even? Uh, nou ja, jij nog van harte gefeliciteerd. Ja, jij ook. Want het was toch uh, deze week dat je exact vijf jaar de arbeidsvitamine doet? Vijf jaar al? Vijf jaar. Vijf jaar. jaar. Of heb je een meatloaf? Nou, dat valt nog wel mee. Nee, ja, nee, ik kan nu uh, Bon Jovi zeggen. Ja, echt waar? Is ja, de... dat is uh, Bon Jovi. Als ik, daar, als ik een kwartje krijg elke keer dat ik Bon Jovi gedreigd mm, heb... Uh, dan kun je hem bijna uitkopen. Ik denk dat ik Bill Gates passeer op die heftige lijst... die in Amerika vandaag bekend is gemaakt. Wauw. Maar uh, Bon Jovi zelf staat dan weer niet op de lijst. Dat vind ik wel opvallend. Dat. Uh... Hi, is John Bon Jovi. Ja, ja, ja, ja, ja. ja ga je, ja, ga je, ga je, ga je, zo. Heb je het verhaal van op de radio ook verteld? Van jouw uh, onderzoek met, uh, met Bon? Ja, dat heb ik regelmatig verteld. Ja, okay. <laughs> ik noemde per ongeluk John Bon Jovi... Baan Jovi. Hi, Baan. En dat is een hele band. Dus uh, dan uh, doe je zelfs een triaam spelen, voeg je dan samen. <laughs> dus uh, dat was niet best. Uh, hij was uh, zo kwaad als een klein kind. Ja, dat en... trok zijn ego niet echt, hè? Nee, hij was er niet, uh, niet over te spreken. Nog even één keer die zin. Nog één keer. Did you just call me Baan, you stupid fuck? <laughs> maar er zijn uh, letterlijke woorden. Nee, um, um, even ja, kijken. Ja, gefeliciteerd dus. dankjewel. Ja, dat was het. Een, een ware prestatie. Nou, dankjewel. Ja, heb je nog uh, doelen in je leven? Um, nou, ik had gehoopt op een kaars met vijf taartjes. <laughs> ja, ik denk maar weer zo'n zo anders. zo'n zo, zo grote kaars konden ze niet vinden waarschijnlijk. Nee, ze konden niet zo'n grote kaas. Ik heb een heel klein vaccinelichtje met vijf taarten eromheen. Ook niet, dus het hele idee ging niet door. Niemand, niemand heeft iets... Ja, nee, ik heb een flesje wijn gehad. Ah, nee, niet is ja, klein klein ja. ik. heb een flesje wijn. lekker had een van me. Ja, nou nee, dat zijn deze eerst, week ja. weinig eigenlijk. Nou, het raar was, ik zat net buiten te eten. Ja. gewoon even snel een hapje, ik ken dat wel. Dat kon nog snel. En ik, ik denk, mijn hele kraag is nat. Het liep zo mijn rug in. Ja. ja. Ik loop hier ook nog op, uh, op mijn flipflops. Oh, laat me je benen eens even zien van vorige week. Ja, nou, ik heb wel een lange broek. Ik heb, ik heb inderdaad dus sinds vorige week geen korte broek meer aangetrokken. Ik zei het Want het is nog steeds zo glad als... Kijk, waar die hartstikke heeft gezeten, er zijn ook geen stoppetjes ook nog. Nee, het is, het is echt weg. Maar ik heb het dus ook aan iedereen moeten laten zien... want iedereen heeft blijkbaar naar ons programma geluisterd vorige week. Willen jullie dat nooit meer doen? <gat> Ga weg! En, uh, en dan moest je aan iedereen je kale plek op de been Maar dat was vorige week, hè, ons experiment. Ja, dat doen we vanavond gelukkig niet. Vanavond hebben we weer mensen ingehuurd die grappig kunnen doen. Ja, godzijdank. Dat scheelt. We hebben vanavond namelijk twee stand-up comedians van Boom Chicago te gast. Nou, daar wil ik toch wel even een vet applaus voor. Ja. Boom Chicago vanavond. Dat wordt leuk, want uh, ik heb ze, nou niet, niet deze thema, maar twee andere toevallig een paar weken geleden gehad in de op naar Lowland. Van daar staan ze ook elk jaar. En vorige week hebben we nog een, een etentje gehad van uh, de volledige Nederlandse programmastichting, afdeling 3FM, uh, bij Boom Chicago zelf. En dat is leuk. En als je die mensen namelijk een beetje muziek geeft, dan uh, ach, daar komt wel wat uit. Ik, uh, ik, ik verwacht wel een, een, een, een leuk, spontaan stand-up geheel. Dus als wij gewoon een beat maken. dus... Uh... Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Dan doen zij de rest. Ja, dat is, is uh, wel de strekking zo'n beetje, ja. Echt vet. Ja, dus uh, met een beetje mazzel krijgen we voor elkaar. Want uh, dat is natuurlijk wel een, vaak een beetje een ding met comedians... dat ze wel iets hebben van... ja, ik weet niet of het ook op de radio werkt... want dan heb je niet die, dat gevoel met je zaal. Maar ik hoop toch dat we ze zo dronken kunnen voeren... dat we wel gezellig met de telefoon allemaal uh, leuke dingen kunnen vertellen. Ja, ja. En daarbij, als we hier een... Doe die deur eens even open, die daarheen. Ja. Als het goed is heb ik daar... Ik heb namelijk wat neergezet. Hè? Op het moment dat die deur open, ja. ja, zie je, dan gaat die door. Kijk. Knap is dat, hè? Dus elke keer als je die. Ja, doe we weer dicht. Zo, doen ze open weer. Nou, nog één keer even kijken of ze dicht doen. Ja, zie je de graag weer. Dat is allemaal leuk. Prachtig. Nou, ik vind het toch knap. Dus we hebben toch een soort van publiek hier in de gang. Zogenaamde gangsters zijn het. Dat zonden ze helemaal niet. Die hebben we snel geregeld. Ja. En uh, ja, nou, dat is allemaal voor elkaar. Dus uh, straks, en moeten we natuurlijk ook een hele avond Engels praten. Uh, nou, we, Soms doen ze ook wel een paar woordjes Nederlands, maar ja? we, we zien het wel. En ze, zo, uh, waarschijnlijk zijn ze pas onder een uur of acht, joh. En uh, voor die tijd hebben we ook nog de voice lift. Het nu al in radiospel. Ja, we hebben het wat moeilijker gemaakt hè, deze week. Nou, ik vond hem eigenlijk deze week belachelijk makkelijk. Oh, echt? Ja. Oh, ik, nou. ik heb, uh, de, we, we hebben vier verschillende gradaties van vervorming van de stem van een bekende Nederlander. Bij de moeilijkste dacht ik al gelijk, oh, de gaan ze raden. Echt waar? Ja, hij is echt. Uh, misschien moet er gewoon doorheen kletsen. Hebben ze mij, <laughs> hebben ze mij verbouwd? Of nee, jou? nee, nee, nee, niet eens, niet eens. nee, het is, uh, het is uh, uh, uh, iemand die wij niet persoonlijk kennen. Oké. Okay. Uh, maar dat, uh, dat, dat zometeen met de kant op prachtige prijzen. Prachtige prijzen. En ik heb trouwens, voor de, mochten we dan toch ongeluk straks met die gasten van uh, Boom Chicago uh, gaan praten in het Engels. Ik heb namelijk, ik weet niet of ze dat al geregeld hebben. Op pagina 704 van Teletext kun je dan meelezen. Oh, dat is gaaf. Daar staat de meerdaagse weersverwachting. Ja, te gek. Nou, dan dan, uh, ik, ik hoopte dat dat voor achter geregeld was. Maar dat is nog niet gebeurd? <hijde> er staan nog steeds takken weer. Ja, dat is een beetje jammer. Ja, wat vervelend. Maar dan en, straks... dat en uh, natuurlijk uh, Operation uh, DJ Sandstorm hebben we. En uh, ik heb een loopneus ook deze hele avond. Kun je niet even. even kun je ook op een commando niezen dan? Uh, nee, dat niet. Het is weer een hooikoortsding. Hoe kan dat nou? Het is ik september. Weet, ja, ik weet. Nou, het was vandaag heerlijk weer. Ik, daarom weet ik dus dat het wel hooikoorts is. Want als het dit weer is, dan is het weer gelijk. <truh> dat is echt het allerransigste wat ik ooit gehoord heb. Dan moet je eens opletten. Ik kan er nog wel eentje. Nee, nee, nee, nee, nee! Niet doen. <laughs> Sorry. Nee, niet doen. Kom op. En uh, prikken? Oh ja, we gaan, je kan hem bellen voor... Uh, de wilplik! Via 09091336. We willen namelijk even weten wat er aan de hand is... bij de mensheid op vrijdagavond. Ja, en hoe het gaat met je en zo. En ja, uh, hoe, de hoe de week Hoe je in het leven. Ja. Dat. Dus of jij wel een leuke week hebt gehad? Of, nou, we hebben best een leuke week gehad. Ja, maar er is niet veel gebeurd, dat wil ik eigenlijk zeggen. Nee, het is uh, komkommertijd. Nou, we hebben natuurlijk de, de lunch gehad. Dat is toch wel een beetje wat hier uh, intern een beetje leeft. Dus uh, dat we het glazen huis weer gaan doen. Mm. Ja, ik heb die fax ook gekregen. Ja. En uh, ik, het rare was, ik las dat ik plunder meteen in mijn koelkast. Is het, ja, want jij hebt natuurlijk vorig jaar ingezeten. Uit puur voor, uh, weet je wel, ik denk, oh, stel je nou voor dat, je weet het niet... Nou, H want, uh, uh, hoe was het vorig jaar? Want je hebt het nu één keer gedaan. Ik heb nog nooit zo'n slechte keten gehad. Je ontdekt... De Mega Hits. Op 3FM. Deze week. Sister Sisters. 3FM. <tie> Is dat ook? Volgens mij als um, je America's Next Top Model combineert met deze muziek, ja, hè? heb je alle vrouwen van Nederland echt. Ja, en de nichtjes vinden het ook leuk, mijn nichtjes. Ja, naar nee, die ook, ja. Die even snappen wat ik bedoel, hè? Ja. Dat en ik wil uh, gewoon zeggen, blij. Heel fijn. Dat is ja. de meegeef van de afgelopen week. Uh, vanaf morgen hebben we namelijk een nieuwe. Uh, uh, ik ben hem even kwijt, die jo. van de koeks. Oh ja! Oh, die gaan we straks prachtig, hè? Straks... Maar dan nu. Tijd voor. De eens kijken wat er allemaal leeft in uh, Nederland, zo rond die tijdstip. Een Een avond. Hallo, met Paul Jambers. Paul, Paul Jambers! <laughs> dat is ongelooflijk hè, dat we ook uh, meteen uh, Paul Jambers. Hoe is Paul, jongen? Ja, met mij is het goed, en met jullie. Nou, hier ja, is flex. flex. Nou, nou, best oké. Okay. Wat doe je overdag en wat doe je vooral s'avonds? S'avonds, dan lig ik in bed een filmpje te kijken. En overdag? Overdag, dan lig ik in bed. Een vele Nee, <laughs> nou, je hebt een interessant leven, hoor ik alweer. Je bent al aan het begrijp ik? Jazeker, mensen. Dat is een leuke woordkeuze voor mensen die in Drenthe wonen. Drenthe-nieren. Dat is wel heel duidelijk, ze hebben de aan Nou, Paul, ik vond het een hoogtepuntje gesproken te hebben. Ik hoop dat jij er net zo over denkt. Ik heb hier ook nog iemand anders zitten. Wie dan? Hans Theeuwen. Hans hè? Nou, laat me horen dan. Kom maar. Ja! Nou, ik vond het een fijn gesprek. ik moet eventjes mezelf wel oprappen. We oh. van mijn stoel gevallen van het lachen, hè? Precies. De wildblik! Hallo, met wie? Ja, met mij. Ja, mij! mij. Hey. <laughs> hey, mij. Mij, oh mij. Hoe is het? Ja, prima. En met jullie? Nou, ik moet zeggen... Hoe is dat nou, dat alle vogeltjes in jou een ei leggen? Dat alle vogeltjes in mij een ei leggen. Ja. <laughs> ja, uh, een echt... dus Want... apa aparte gewaarwording ook voor, ja. Want ja. in mij leggen alle vogels in ei. Ja, Wat cool. laat je die dan? Ah, hier en daar. Nee, hij, verstopt paarse, oh, hij, hij, <laughs> hij verstopt ze voor pas hè? Hij klust bij. Hij verstopt ze, Dat is wel precies. lastig, want als in mei die eitjes worden gelegd... dan moeten ze bewaren tot april. Jaar erop. Ja, precies. We dwalen af. Even, uh, met, met, uh, af. Ja. Maar mij, uh, hoe ziet je weekend eruit? We zijn namelijk bezig met... De wildplik! We wil even weten nou, hoe het mijn, ziet. mijn weekend ziet er fantastisch uit. Barbecuen, barbecue en nog een keer barbecuen. Oh! oh. Nou, dat lijkt wel een beetje op ons weekend. Ja. Ja. Ja, ja Gerard nou. heeft morgen een grote barbecuefeest uh, bij hem thuis. Ja. En, ja, ik, en hoor ik, hoor ik mag komen. Ach, fantastisch. Ja, we moeten uh, smeken en, en, en uh, nou ja, bloemen sturen, dozen bonbons en, en alles maar in het gevlij te komen bij Gerard, maar ik mag er naartoe. Je mag er naartoe. Ik oh. krijg twee kaarten. Ja, heel goed. Maar hey. zeg, um, ja. ja, want het is mijn werk en ik hoorde net iemand over slechte catering. Ja, dat ja. was uh, in het glazen huis vorig jaar op de Neude. Vond ik de catering niet echt al te best. Oh ja, nee, we kregen gewoon niks te eten. We kregen gewoon niks, daarom slechte catering. Oké, okay. ja, nou ja, goed. Maar ik, ik hoor zojuist dat ik jou een fax kan sturen... Als er, uh, als er behoefte is aan wat te eten, ja hè? Ja, zeker. Oh, goed. Nou, nou, nou, we stel... zitten in Hilversum. Uh, daar kom ik naartoe. Ja, fantastisch. En uh, doe maar uh, iets warms, vind ik eigenlijk wel lekker. Ja, een bitterballetje. Oh ja, vlammetjes. Ja, nee, prima. geen vlammetjes. Geen Of van die, van die kleine dingetjes waar, waar kip in zit en die je dus lekker in de mosterd kan dippen. Ja, die ook, maar geen vlammetjes. Geen vlammetjes. Als je er daar van drie op hebt, dan moet je eerst meteen een overdosis naar binnen werken. Anders haal je het vrijdag niet uit. Nee, oké. Maar, maar, maar uh, nou ja, fantastisch. Ja, ja dat weer wel, en dan moet ja. je de dag daarna een nieuw toilet kopen, maar dat is weer een ander verhaal. Nou, goed, jongen. Ik wens jou een dampend weekend. Hey, van de zolder. dag, mij. Hallo. Dat was mij. En uh, dit is... Zullen we er nog eentje doen? Ach, ja. dag ja. Hallo? Ja, ik vind het niveau weer... Uh... Ja, er gaat een lekkere frisse wind door het programma. Ja, frisse wind door het programma. Hallo? Hoi, Met wie? Ja, goeiemorgen. Ik ben voor de vroege vogelpiss. De wat? De vroege vogelquiz. De vroege vogelquiz. Ja, ik denk dat het een guusmeel is. Ja, dat is helemaal goed. Ja? Het is een weet je eigenlijk wat een guusmeel is? Ja, ik denk dat hij buiten is. Ah, Oké, okay. nou voor mij heb je ja. gelijk, want hij heeft een, heeft een snabbel, weet ik, betrouwbare bron vanavond. Een snavel? Hij heeft een, een snavel, nee, een schnubbel, een schnabbel. Ja, schnubbel. maar hij kan natuurlijk overheen wel hier, dat is dat scheelt. Precies. Nou, ik, vond, ja. dat was een, ja, een, ik een vond het weer een fantastische gesprek, gesprek dit. Het, ja, het is een hele ja? goede wilprik, dit. Maar uh, wat heb ik nou gewonnen? Nee? Wat heb ik nou gehoord? Let hebt, op. Uh, ja, je je, je krijgt... krijgt een heel gaaf geluidseffect op je telefoon. En het, het, het, het doet een beetje denken aan een, uh, een Belgische ambulance. Oh, nou dan ga ik even naar de buurman toe. Ben ik klaar voor? Uh, ja, is op... Oh, dat, dat ja. Ik dacht even dat je, dat je iets anders bedoelt. Oh, je dat je be... Be... <laughs> nee, de ringtone is later eens vanavond, Oh, Dat, dat, vanavond, ja. dat, dat gaat wel. Dus we, uh, Nog even? eentje? Ja, voor de volle vorm. Even eentje. Even kijken hoe het niveau is. Hallo? Hallo, met roerijnders! Roel! Alles goed jongens! Ja! Oké. Oké, dag. Dag. Tot zover. <laughs> God, de wildprik. Volgende week weer. time. Sweet love Ben. Sweet little En Dat is weer een duidelijk gevalletje van Oost uit If you want my love... Come and get it, come and get it. Zo, oh so, zie hem gaan, zie hem gaan. Kan het leven toch mooi zijn, hè? Wauw, wauw, wauw, wauw. Paula Madonza, de naam van dit fenomeen... waar we nooit meer van gehoord hebben trouwens. If you want my love... Come and get it. Waarom zou je nog iets van hem willen horen als hij zo'n legacy heeft achtergelaten, weet ja, dat je, je wel? Ja, dat is ook een onbegonnen strijd, dat lukt gewoon niet. Oh maar, maar ik herinner me wel zoals ik hem in mijn gedachten had. Mooi. Over naar de avond in Den Haag met René Pazet. René! Jongens, goedenavond. Goedenavond. Hi. Het gaat niet zo goed rond Amsterdam en Utrecht wat betreft de files. Want normaal zijn we toch al bijna filevrij rond de tijdstip. Hm. Maar vandaag dus niet. zijn er nog 13. Ik zal ze niet allemaal noemen. Het goede nieuws is wel dat er bij Den Haag... Houd toch op jongens. <lacht> <lacht> ik hoor het al de hele week. Oh, ik hoor gewoon die microfoon opdruipen bij jou. <lacht> ja, toch gaat het al een stuk beter hoor. Echt waar. Okay. Nou, ik heb me ook een beetje last van René. En, en, en ik dacht net, nou het gaat weer. Ik hoor jou en het begint gelijk weer te lopen. Gaan maar laat ik het even afmaken ja, wat ik mee bezig was. Godsnaam, ja, ja. En, en ik had goed nieuws: uh, Den Haag en Rotterdam, daar kan je gewoon weer vrolijk rondrijden. Bij Amsterdam en Utrecht kom je nog in de file hier en daar. Op de A1 bijvoorbeeld naar Amersfoort. Tussen koopt het en meer Muiden nog steeds veel vertraging, 4 kilometer. En daardoor uh, loopt het ook nog niet lekker door. Op de A9 voor Kloopt Diemen vanuit Amstelveen. Nog steeds file voor de Koentenol op de A10 West. Kap nou. En bij Utrecht op de A2 naar Den Bos. Daar rijdt het langzaam. Tussen Klopit Everdingen en de Afrit Culemborg. En verderop moet je nog een keer op de rem tussen Waardenburg en de Afrit Hedel. Nou, ben je nou deze toch. week ook heel vaak voor snotneus uitgemaakt? De hele week al. Erg. Om mijn neus uit. Ja. Nee. Ik was vorige week zo verkouden, dat ik watersnoot. Kijk. Nou goed. Uh, tot zover filelezen met hindernissen. René, nee, dankjewel. Hè. Hoi hoi. Hoi hoi. Hé, hey, Sander. Ja? We zouden toch ontbijt op bed doen. Ja, nou de broodroosterknopje naar beneden. De rest ligt in de koelkast. Ik, uh, ik moet aan mijn werk. 3FM. Maakt werk. Van je weekend. Het huis van de Heer. Van de, de Heer 4 op drie met Lindiergaarden. Sowieso. En die Zoe. De mega op 5 mee. Kort en klein. Poné oh nee, klein. En dit weekend win de favoriete voetbalgame van de year. En maak kans om samen met ze te gamen. Details: 3FM.nl. Excel Feestra. your heart, why do you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 Vision of the sky. Bob Sinclair en uh, World Hold On. Omdat hij uh, met, met, uh, eigenlijk alleen maar met fluiten scoort... Ja. zou je toch uh, zeggen nou, dat als het een fluitje van een cent was... was het een goede investering. En maar hij is, het is toch raar, dan word je uitgefloten heb je daar succes mee. <laughs> Mooi, hè? Dat is echt wel heel uh, raar. En sowieso heel raar als je dan op het podium kon zeggen... willen jullie mijn fluit zien? Ah! Ja. Op... Dat is toch een beetje een raar verhaal. Zal ik ophouden? Ja, dat is wel even goed zo. Ja. En dan nu... The voice staat voor de voice lift. en wat houdt het ook er weer in Michiel Veenstra? We hebben de stem van een bekende Nederlander dermate vervormd dat wij vermoeden dat het wel eens moeilijk zou kunnen zijn om meteen op het eerste gehoor te raden om welke persoon het gaat. Het spelelement is derhalve dat jij nu belt 0909 1336 met een gok in die richting. Het ja. zou leuk zijn voor ons showmatig gezien als er eerst een paar mensen er helemaal na zitten, anders is het spelletje gelijk voorbij en moeten we weer wat nieuws gaan verzinnen. Precies. Zal ik het trouwens ook even vertellen, want ik heb een prijs. Ja. Oh, nou echt, ik kan me voorstellen dat je door heel wat schijven bij de AVO hebt moeten gaan om dit voor elkaar te boxen. Nou, dit is echt, uh, We hebben namelijk hier de leukste en nuttigste oefeningen van Nederland in Beweging. Ja! Met Carl Noten. Weet je, dat, en die Carl Oga. Noten is, dat is echt een ontzettend grappige gozer. Ik had hem van de week aan de telefoon. Was jij dat? Die man is een spiertraining. Echt. Wandelend <laughs> ook, hè? Het is gewoon een wandelende spier. <laughs> Met twee ogen erop geprikt. <laughs> ja, wat heel... Toin, toin, is... toin, toin, toin. Hij, is, hij is zo ongelooflijk ambitieus. Ik denk, jongen, jongen, hoe zit je s'avonds op de bank? Nog poing, point, poing ja. waarschijnlijk. Maar... Sta is stil. Doe eens rustig. Maar nee, nee, natuurlijk hoor. heeft hij uh, ook uh, de, de radonbezits. Oh, Dan oh, oh. gaat hij, oh, stuiterbal, stuiterbal. Oh. Nou, goed. Het, de, de, de rare positie dat hij elke dag 50 bejaarden naar zijn kon staan te kijken. Dat vind ik ja, ook een, maar waar haal je ze vandaan, weet je wel? Maar goed, deze, Zeker deze... zo vroeg. Deze DVD win je? Oh ja, een DVD van het beste uit Nederland in beweging. Ja. Met hilarische dieptepunten er ook op. <laughs> en Karl Noten. En Karl Noten. Dat is allemaal uit die winje. En uh, we hebben ook nogal natuurlijk het, uh, het spelletje spelletje. Noem een getal en dan zit hij zonder. Ja, dus uh, dat is de, de echte bonusprijs. Dat uh, poeh. Nou, uh, laten we eens gewoon uh, voor de grap... de desbetreffende voice -lift horen. Ja, daar komt hij dan. Wie is dit, maar dan verbouwd? Ik zou zeggen, ik heb ze één kans. Ja, het is makkelijk. Uh, we stellen een crisisteam samen. Dat zou ook mijn opdracht aan de minister je hoort het meteen. Nou, ja. we in ieder geval op een psychiater... Het is echt te makkelijk. Is, vind jij ik, vind, ik vind het echt heel moeilijk. Heb jij geen idee? Ik heb geen idee. Nou, dat Laten we eens klinkt, kijken het klinkt, hoe het, een beetje... in het in het land is. Als mijn oude buurvrouw. Ik, nou, even <laughs> even <kijken. laughs> hoe wist jij dat? Ja, weet ik, ik wist helemaal niet dat je die in de voice had gepropt. Hallo. Hallo? Met wie? Met Anna. Anna! Dat <laughs> <laughs> nou. <laughs> gaat geen helder. Um, ja, ik wil even wat vragen. Oh, je oh, bent een niet voor oké, heel goed. Huh? Ja, dus nee. Zeg nou, wat zou je vragen dan? Uh, nou, ik had gisteren kaartje gewonnen voor de ONM-fandag. Zo! Was jij dat? <laughs> ja, alleen, nou snap ik niet uh, hoe ik daar moet komen, want ik heb nooit een adres gekregen of zo. Oh, oké. Okay. Nou, dan moet je even gaan naar www in www.waarsingosland toch ook alweer dat ONM-gebeuren.nl. Hallo, ah, toch? Daar staat het op. Dus, heb je anders uh, een navigatiesysteem, Anne? Ja, weet je toch niet het adres? Nee, maar dan kan je daar morgen intypen en dan ga je onderweg. Morgen. <laughs> Moeten we dit echt nog tot 10 uur volhouden, dit is wel leuk. Oké. Ik heb gevlauwde. Weet je, ik ga je aan Domien geven, want die weet namelijk alles. Oké, mooi. Domien weet alles. Domien, succes. Sterk. Dag Anna Doei. dag Nou, het gaat toch echt om een stem op de band, hè? Oh ja, dat was het. Dat was een stem op de band in 50 euro in kas. Eens even kijken wie we hier hebben. Hallo. Hallo, met Hans. Hans! Is het Emil Radelband? Emiel Ratelban, waarom dacht jij dat het zo was? Ik heb geen idee, we moesten toch eerst verkeerd gokken? Oh, wat ben jij goed, Wat een fantastische man. Nou, laten we eventjes luisteren, gerald. Ik zou zeggen... Nee, het is niet een milatorband. Ik ga helemaal de mist in hier. Ik had het zo goed voorbereid. En dan gaat helemaal de mist in. Maar het is niet goed. Jammer, joh. Heel jammer, maar toch fijn dat je belde. Hey, goed weekend. Dag. Dames en heren, dames en heren, bel nu. Als u nu doorkomt, bent u gegarandeerd in de uitzending... Als je wat geselecteerd door de computer. Ik vind, je, ik vind dat je dat heel leuk doet. Ik, uh, heb, uh, normaal gesproken ook dat ik. Uh, ja, ik werk elke avond tussen 7 en 10. Dus overdag doe ik helemaal niks. Dus dan kijk ik al die belspelletjes. En ik heb oh. me die techniek een beetje toegeëigend. Ik vind het echt te gek. Ik ja. laat binnenkort een titel opzetten. En dan, uh, dan, dan, dan laat mij maar zo heupbiegend uh, op, op beeld. Zullen we ondertussen even kijken wat nog meer mensen willen uh, oh, ja. voor. Zou ik nog één keer laten horen ondertussen? Doe eens, heb je er wel de kans? Ja, dat is een goede. Geef ze een kans. Ik <laughs> zal een, um, een crisis team samen, ik zal mijn opdracht van minister zijn, een minister. Op een, in ieder geval ook een psychiater. Nou, een psychiater, ja. 3FM. Ja, goed. ja. Goedenavond met Pascal. Pascal! Hey, alles goed? Ja. ja, met jou? Ja, ook goed. Nou, fijn. Ik hoorde dat het winkelgevoel erin zit bij jou. Ja, ja, ik ben op weg naar mijn vriendin dus. Ooooooh! Kan oh. uh, eh, ga niet weten, hè? Met een bioscoopje of op de bank liggen met hindernissen? Nah, Doe het laatste maar. Ja, okay. <lacht> nou, jij, denk jij te weten wie deze stem uh, verbouwd is? Ja, misschien. Uh, Johan Kruis. Johan Kruis. <lacht> <lacht> nou, ik vind het echt wel fijn dat jullie zo meewerken met mijn oproep van daarnet... ...om op vooral het echt helemaal fout te hebben, want dat is echt helemaal fout! Oh, jammer. Maar toch bedankt, Pascal. De volgende succes. Ja, en de groeten even in, hè? Ja, ook Doe nog eens. Dag. Doe. Dag. Nog eentje dan en dan uh, gaan we kijken of een... Dan gaan we eventjes een, uh, een, een, een denkpauze inlassen, denk ik. Een denkpauze. Met wie? Hallo. Hallo. Ja, met Vincent. Vincent! Goeiedag! Hallo, dan. <laughs> Wat een enthousiasme daad, hè? Ja, het, uh, we worden ervoor betaald, maar stiekem <laughs> vinden we het ook leuk. Ja, stiekem dat man. is het leuk op vrijdagavond, hè? Daarom. Heerlijk. Oké, okay. nou, uh, ik zal ik zo'n gokje doen. Ja, doe eens gek. Willen jullie denkpauze? Ja, ik vind de denkpauze vind ik, uh, gewoon voor maar technisch gezien wel even lekker. <laughs> ja, dat is jammer. Dan ga ik geen prijzen winnen dus. Ga je het goed zeggen dan? Ja, denk het wel. Nou, ik ben echt heel nieuwsgierig. Echt wat, uh, de... Ja, doe maar een poging dan. Kan mij dat schrijven. Ja, blijven. ja, joh. Ja, joh. Halsma. Femke Halsema. Femke Halsema? Hoe kom je daar nou bij? Of je hebt ook, ook zo'n zo R en R, dat is een beetje moeilijk te verstaan. Ja, dat, dat pedante stemgeluid? Ja, ja ik, mag, ik wil geen mening opdringen verder, maar... <sijntu> ja, als ik als, als, als, als, als ja. haar een stem zou kunnen geven, dan heel graag. Maar dan een andere dan deze, zeg maar. <sijntu> <sijntu> ja. zeg maar, dus. Zullen we even luisteren, Pascal? Even kijken wat je. Ja. Ik zou zeggen, geef ze één kans. Oh, oh. Um, stel een crisisteam samen. Ja, Dat zou mijn opdracht ja. aan de minister, minister. zijn. Uh, waartoe in ieder geval ook een psychiater. Een psychiater. psychiater. Uh, het is helemaal goed. Kijk. Dat is goed het weekend beginnen, mannen. Nou, dat weet ik nog niet. Want uh, je, krijgt, uh, je, je, je krijgt... Je krijgt... Je krijgt, je, krijgt, je, krijgt DVD, je krijgt de DVD Nederland in beweging. Dus dat, dat betekent dat mij. binnenkort alle banken, alle stoelen... en ook de bijzertafel die gaan aan de kant. En dan nodig jij gewoon bij het uh, plaatselijke bejaardertuig... een stuk of vijf jaar... Mee, gewoon oma tegen zeggen, die de allemaal. En, Ga maar mee, oma. Ik heb koekjes. En dan zet je ze gewoon op een trainingspak, op een verhoging... en dan zo, hé, hey, twee, Ik denk, drie, dat, ik, ik denk dat ik mijn werk moet gaan verleggen. Wat voor werk doe je nu dan? Ik sta een beetje plaatjes te draaien, vrijwillig. Een beetje hobbyist. En dan uh, moet ik dus voor oudjes... <laughs> oh, dat is leuk op de achtergrond, man. Dat is leuk, man. dan kun je je eigen dat muziek erbij het... opzetten? In ja, ik wil die... net zeggen, leuk video beeldje erbij. Ah, dat is aardig, jongens. <laughs> ja, er zijn geen hippere graphics te vinden dan dit, hoor. <laughs> <laughs> ik zit te wachten op. De eerste hallucinerende effecten, inderdaad, met, met Carl Noten erin. Ja, nou, ik wou net zeggen, stuur die Carl Noten DVD maar op. <laughs> nou, hij komt naar je toe. En uh, je mag ook nog een getal tussen de 1 en de 10 roepen. Je oh, hebt trouwens ook je lidmaatschap bij deze is flink van de Carl Noten Club. Oh. <laughs> Nou, noem we zes. Zes, even kijken wat daar voor prijs achter schuil gaat. Een pak blanke vla. Ah, ah. Een pak blanke vla, dat gaat er ook <laughs> nog bij komen. Dat is toch mooi, en Even hebben we met links gehad. Heb je ook het rechterspectrum... dit keer helemaal afgedekt met een blanke vla? <laughs> ja, dat is het helemaal compleet, dat vind ik zo. Je, je, je had ook zeven kunnen roepen. Ja. Wat zou daarachter, wacht even. Eén pak blanke vla. Oh, dat is exact hetzelfde. Het mocht weer niks kosten. Mag ik eventjes even weten wat er onder drie zit dan? Gewoon even voor de grap, hè. God, nou, wacht even, hoor. Eén pak blanke vla. Onder drie. Eén pak vanille vla. Kijk! Oh, andere. ja, ja, ja. Daar is de variatie. Dat is de fles, hè? Er zit, zit in een katonnenpak. Ja, ja. ja. <laughs> nou, jongens, het, het komt naar je toe. Die DVD en het pak vla. En ik wens jullie heel veel plezier mee. Goed weekend. Wat ga je ermee doen, eigenlijk? Ja, benen niet. Het het vla, dat zal al bedorven zijn als die hier aankomt. Nee, dat komt goed. De houdbaarheidsdatum, uh -huh. tenminste oh. de 2055. Het gaat goed komen. Ik zie het helemaal vol dat hij binnenkort echt een wilde ochtend echt. gaat meemaken... met een pak vla en een stel bejaarden. Echt. Ja, ja. ik ga er eventjes over nadenken het weekend. Dacht ik zo. ik heb wat te doen voor het weekend dus. Ja, heel goed. Nou, ja, ik, ik denk... wens je heel veel plezier mee en een fijn weekend dan, hè. Bedankt, hè. Bye, bye. bye. bye. bye. Tot over. Uh... The Voice Lift. Weet je wat hij nou zegt tegen die bejaarden? Nou, Kruiting. Kruiting. take me to your house, ja, ja. ja, ja. Dan, uh, ook slecht We Wordt er een mooie, gevoelige plaats gemaakt, en wat gaan Gerard en Michiel doen. Hoor die, die man er eens muziceren, ja. <laughs> James Morrison. You give me something. En daarvoor Basement Jack van de goede plaat, hè? Toch! Ik had gezegd, hij is besmettelijk en ik heb gelijk gekregen. Ja, inderdaad. Want het zit echt overal op. <laughs> het zit overal op, hè. Ik kreeg ja. het er ook maar af. Het hele studio zit onder de Basement <laughs> Jacks. Me back to your house was uh, de nieuwe single van die gasten. Dat is over het eerste uur Ekdommerveenstraat. Uh, dat is over het eerste uur extra weekend, zometeen. Boom Chicago in the house. Even kijken of ze nog achter die deur zitten, als we dat zeggen. Ja, okay. Boom Chicago in the... Yeah. Ja, hoor. Zo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 Kun jij ook zoveel besparen? Vergelijk zelf en kijk voor de actievoorwaarden op overstappendoejezo.nl Kwaliteit verlogen zich niet. Veilig, serieus en succesvol daten doet u alleen bij d-date.nl Met een streepje tussen de d's. Ook tot 470 euro per jaar besparen op internet? Ga naar overstappendoejezo.nl Werkt u nu in? En zou u liever werken in? Of bent u al lang op zoek naar een baan in? In welke branche u ook zoekt, u vindt de baan die bij u past op de landelijke banenmarkt. Het grootste evenement van Nederland. 30 september bij de meeste...